Goedemiddag, ik ben Biem en dit is het nieuws van NOS op 3. De sneeuw en kou blijven op veel plekken voor problemen zorgen. In Noord-Holland, Friesland en Groningen geldt tot vanavond 6 uur nog code oranje. Als het ook maar even kan moet je de auto dus maar laten staan, is het advies. En op veel plekken is het OV ook nog steeds een zootje. rijden we wel wat bussen en treinen. Maar het zijn er niet veel, zien deze mensen op het station van Nijmegen. Ja, het is niet makkelijk. Gisteren was het helemaal op maar hopelijk uh, lukt het vandaag wel. Ik wou uh, gisteren eigenlijk al terug naar Twente. Maar gisteren kon ik helemaal niks halen, want alles er gevallen was. Dus vandaag een tweede poging. Ik heb die deden ergens in in het hartje Rusland. Ben. De GGD houdt vanwege de kou ook meerdere coronateststraten dicht vandaag onder meer in Haarlem, Alphen aan de Rijn en in het Gelderse Elst. Kun je je niet laten testen? Op die laatste plek komt dat door problemen met de verwarmingsketel. In Weert is een vrouw overleden na een flatbrand. Vannacht brak er rond drieën brand uit in haar appartement. Brandweer moest de deur openbreken om haar te bevrijden, maar het slachtoffer had volgens 1 Limburg wel ernstige verwondingen opgelopen. In het ziekenhuis is ze alsnog overleden. Een actie van Marnix uit Amsterdam is behoorlijk uit de hand gelopen. Hij plaatste een bericht op zijn socials over dakloze Paul met een betaallink erbij om een warm bedje in een hotel voor hem te regelen. Dat ging wat harder dan verwacht. Volgens het parool is er binnen 48 uur zo'n 20.000 euro opgehaald. En een bijzondere Valentijnsactie bij een Amerikaanse dierentuin. Je kunt er een kakkerlak kopen, naar je ex vernoemen en die wordt dan aan de dieren gevoerd. For five bucks. The zoo will then feed the insect to one of the animals. You can also pay a little more if you'd like and name a rat, which will be fed to a reptile. Ja, je kan dus ook een rat kopen die aan een reptiel wordt gevoerd. Het is allemaal live op Facebook te zien als een soort wraakactie. Het geld dat wordt opgehaald gebruikt de dierentuin om een nieuw jaguarverblijf van te bouwen. Het lijkt trouwens op dat niet alleen exen voorbij komen. In een tussenstand van de meest ingezonde namen staan ook corona 2020. En op één Donald. Het weer. Het waait nog steeds stevig. En vooral in het oosten en het zuidoosten valt nog wat sneeuw. Temperatuur ligt tussen de min 4 en de min 6. Morgen is het droog. Schijnt af en toe de zon. Maar het blijft stevig vriezen. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANBB. De A7, Hoorn den Oever, is in beide richtingen dicht tussen Middenmeer en den Oever vanwege sneeuwduinen. Het opruimen duurt tot vanmiddag zo'n drie uur, is de verwachting. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu ZFM luncht. Ja, goedemiddag. Mijn naam is Jan Wieden. En ik dacht, weet je wat? Laten we even radio gaan maken. Dit is WAM die je we hebben. Ah. Dit is ZFM Lunchroom. Mijn naam is Jan Widem. En laten we eens even twee uur lang lekkere muziek gaan luisteren en met elkaar praten. Ik ben benieuwd wat je aan het doen bent. Tijdens deze heerlijke winterse dagen hier in een zandwoord. Ik kijk naar buiten naar een prachtige sneeuwstorm. En we luisteren naar Suco 103 uit de Haarlem. Treasure. Leuk dat je luistert. Ik ben een beetje binnen. Ik, uh, ik uh, had me namelijk echt uh, heel kort van tevoren bedacht dat ik dit ging doen. Dus ik rende echt naar de studio toe. Moest alles nog aansluiten. Maar volgens mij doet hij het. Als het goed is, hoor je de warme klanken van ZFM in jouw woonkamer. Dit is Lunchroom. Ben je lekker aan het eten? Ik ben benieuwd. Laat het me even weten. Zijn je voorraadkasten al helemaal leeg? Of uh, heb je al wel de barre tocht uh, getrotseerd en uh, ben je al wel weer lekker naar de bakker of de slager? Of de supermarkt geweest? Praat lekker mee vandaag hier in ZFM Lunchroom. En uh, dat kan via uh, app. Je kunt heel makkelijk even appen naar ZFM op het nummer 023 573 03 93. 023 573 03 93. En dan kun je natuurlijk ook lekker een nummer aanvragen. Dus ik, uh, ik wacht het af. Maar je mag ook uh, je foto's delen. Die zal ik dan zo beeld mogelijk proberen te beschrijven hier op de radio. Tijdens deze heerlijke winter. Die nog echt wel even gaat duren. Hè? Dus laten we straks ook eens even uitgebreid naar het weerbericht gaan kijken. Maar het ziet er allemaal best wel goed uit. Hé, hey, laten we eens even kijken of we ook wat zomer kunnen brengen. Ik heb wat zomers in klaargezet. Totdat ik weet wat jij wil horen. En je me dat laat weten. Dit zijn Shakademus Demons en She Don't Let Nobody in the world. Look, I can't get my girl. 24-7-48-4. Pleasant shock and you must pack what you now start. Step, up. Step up. She don't let nobody. She don't let nobody. No, no. She don't let nobody. She don't let nobody. She don't let nobody. She don't let nobody. She don't around I'm so proud how she puts them down she don't Only me alone The pump me girl mine only me alone. Make her love like shine, miss say Not on a rush, but them dead It must I only me alone, I get the love up, love up. Not that you out the road, the ball rush and a lost But My little girl she love the mix up. She don't let nobody. She don't let nobody. She don't let nobody. She don't let nobody I only mean I look and make a love light shine, the girl, sweet, sweet. Me, I tell you, says fine. I only me, I look and make a love light, shine, only me alone. the girl, mine, only me alone. Make her love light shine, only me alone. Depend the girl, mine, only me alone. Make her love like shine. She don't let nobody, she don't let nobody Die heb ik allemaal meegenomen. Ik even kijken. Dit is Todd Lundgren. Lundgren? Drunken. It wouldn't have made any difference. Want die komt namelijk... van een fantastische cd. Die heb ik dus hier bij me. Kun je zien op de webcam. hier? Dat is uh, Almost Famous. Een fantastische film uh, van... Uh, nou, Even kijken of we dat zo snel kunnen zien. Volgens mij uit mijn hoofd ergens... Uh, uh, 2005 of zo. En het gaat over een... Uh, over, een uh, over een jongen die... Um, die eigenlijk uh, muziekjournalist wil worden. En die gaat een band volgen... En, uh, nou ja, het is een heel mooi verhaal. Als je, als je een keer uh, tijd hebt, wat je op dit moment als het goed is heel veel hebt... dan uh, gaan we zeker kijken. Almost Famous heet de film. Maar wat ik zei, ik heb dus uh, dit weekend even de kelder opgeruimd... en daar kwamen dus twee hele grote verhuisdozen vol met uh, cd's uit. En die uh, heb ik net even zitten, zitten uitpluizen. En als je afvraagt, moet jij niet eens werken? Nou, ik heb dus heerlijk vakantie een paar maanden. Dus ik, uh, ik uh, ga waarschijnlijk zo rond begin maart weer aan de slag. Maar ik heb nu alle tijd, dus uh, ook tijd om lekker radio te maken voor jou. En uh, ja, we, we, bij ZFM zijn we natuurlijk altijd benieuwd wie er luistert. Dus uh, ja, la, laat even wat van je horen. Stuur eens een berichtje, gewoon uh, al is het maar... Hallo, ik luister naar uh, 023... 573 03 93 En dan kun je, als je er toch mee bezig bent... kun je natuurlijk altijd gelijk even een uh, plaatje aanvragen. En dan kunnen we kijken of die in die grote doos staat. Want ik heb al die cd's of tenminste niet alles. Ik heb even een selectie gemaakt. En die heb ik lekker meegenomen hier naar de studio. En die gaan we allemaal even draaien. En daar zitten best wel gave uh, dingen in. Zoals deze. De laatste cd van Michael Jackson. Toen hij nog in leven was natuurlijk. You rock my world. The king of pop. Jackson. Bring There's happiness to me I, I tried to keep uh, my sanity I, I waited patiently And Girl, you know it seems uh, Life is whole so complete I, I love this truth We nemen de allereerste singles de Heels en Lange. En we gaan zo even uitgebreid kijken naar het weerbericht voor de komende dagen. Dit is de fm Lunchroom. Leuk dat je luistert. Ja, dat kan met mini want die komen ook uit diezelfde kelder. Dus soms blijft er dus wat hangen. Maar dan is er gelukkig altijd nog genoeg andere muziek. I hear the Turner, Proud Mary. Nice and easy.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 er natuurlijk echt een plaat in, maar je zit misschien wel even... net rustig achter je lunchbroodje. Sorry daarvoor, want daar kun je natuurlijk niet op stil blijven zitten. Dat, uh, dat begrijp ik ook. Hé, hey, ik uh, kijk eens eventjes... Uh, ja, het is hier buiten, is het prachtig. En je ziet de kleinste kinderen, de meeste kinderen zijn natuurlijk... gelukkig weer naar school in Zandvoort vandaag. Maar ik zie de allerkleinste zie ik nog uh, met hun ouders... De, de, de, de, de storm en de kou en de sneeuw trotseren op weg naar de duinen. Om daar vanaf te roetsen. Um, en uh, ja... Het, zit er natuurlijk aan, het zat er natuurlijk aan te komen. Maar uh, ja, ik lees net uh, op internet: Goede kans op elf stedentocht ijs. Volgende week. Maar nee, it get net on. Het gaat niet door. Want ja, we zitten nog steeds met een uh, verschrikkelijk virus. En uh, die proberen we met z'n allen met mannenmacht buiten de deur te houden. Ja, en als je dan het grootste volkswestijn van, uh, van uh, Nederland ongeveer uh, gaat laten plaatsvinden, ja, dan, kun natuurlijk, dan kun je erop wachten. Dat gaat het natuurlijk niet goed. Dus, uh, maar ja, het, het gaat, we gaan zo even uitgebreid naar het weer kijken. Ook hier in Zandvoort. Maar het blijft echt, in ieder geval tot en met volgende week donderdag, blijft het koud. Dus het is nu maandag. Dus we hebben sowieso nog. 7, 8, 9, 10. 10 vorstdagen. Nou ja, dat is natuurlijk ongekend. Dat hebben we echt heel lang niet meegemaakt. En uh, volgens mij, ja, de laatste de tocht die ik heb meegemaakt. volgens mij in 1996 uit mijn hoofd. Maar beter maar vooral als ik het fout zeg: uh, met Hang, Henk Angenent... En daarvoor de twee met even van Bentham, die, die allebei achter elkaar wonnen. 50 85 of 70, 87, 85, 60 zoiets. Maar uh, ja, dat zou natuurlijk bizar zijn, want een hele generatie... die hebben nog nooit een Elfstede tocht meegemaakt. Dus, uh, nou ja, we gaan het, we gaan het zien. Uh, zo het uitgebreide weerbericht, en blijf vooral luisteren. Dit is ZFM, dit is Lunchroom, leuk dat je luistert. the weather with you. Nou, toepasselijker kan het natuurlijk bijna niet. In deze dag. Hé, hey, uh, straks de uitgebreide weerbericht hier voor Zandvoort. Maar nu eerst nog even. Texas. Say what you want. As I walk in the shadow of death. 16 men on a dead man's chest. Your host this evening, Mr. H.O.T. And I get you, get splashed with the tech. Nobody go till the guard, say so. You got a second or more to run for the dough. Before I blow back off the map contact, you didn't know stack could get down like that. And when I get that feeling, I yeah. can go my pinky, see my thumb, see that kid with the pump shotgun, Mr. Mac, hold the fort most death cats is dead wrong, songs too long, Mr. Big Mouth, could that be trial, you need to dish out your style, no doubt, shall and strut through the shall and slum, run pump pump on my shall and drum, Yeah. Yeah. Every day. Yeah, you can say what you want, but it won't change my feelings. I feel the same about you. And you can tell me your reasons, but it want change my feelings. I feel the same about you. Yeah. All day, every day. Yeah, you can say what you. Time for your crooked ass, what, two time for your crooked ass, oh, I just dream of me, go close your eyes, cause I've closed mine, three time for your crooked ass, what, four times for your crooked ass, Westkust weerbericht. Ja, want daar gaat het natuurlijk nu wel een beetje om, hè, deze dagen. Nou, het is vandaag nog de hele dag bewolkt met uh, een, nog steeds een stevige oosterwind. Uh, windkracht 3-4 op dit moment. En uh, het blijft ook de hele dag een beetje sneeuwen, licht sneeuwen. Niet meer zo erg als gisteren, maar er waren nog steeds kleine vlokjes naar beneden. En uh, vanaf morgen wordt het droog, dus gaat het niet meer sneeuwen. Blijft het wel overdag onder nul. En dat blijft eigenlijk zo tot en met uh, volgende week donderdag. Um, het neemt de wind wat af, oost 2 ongeveer En komt het zonnetje ook tevoorschijn Dus het wordt wat rustiger Maar wel nog heel erg koud Dus uh, s'nachts uh, gaat uh, de temperatuur tot min 10 En uh, nou, zwanemeertje, dat zwanemeertje gaat, uh, gaat wel bevriezen op deze manier dus, uh, dus dat ziet er goed uit Ja, En uh, als je het ijs opgaat Doe voorzichtig hè? Want ze zeggen in het stuk over de tocht Stond net al, ga niet over 1 nacht ijs Maar doe het hier ook niet en na nou, deze is wel toepasselijk René Vroger met zijn versie van I'm Still Standing. Love in a simple way And if you need to know Well I'm still so standing You just fade away oh, Don't you know I'm still standing Better than I have I did Feeling like a true survivor Feeling like a little kid I'm still standing After all this with me again threat you make want to cut me down And if your love was just deserved you'd be inclined by now I want you to know I'm still standing better than I ever did feeling like a true survivor feeling like a little kid I'm still standing tijdens een van zijn concerten. En ahoy, kun je het je nog voorstellen? Tienduizenden mensen in een uh, ruimte. Even kijken, waar zit hij? Daar zit hij. Ik was hem even kwijt. Maar de ander, zegt begint hij nog een keer. En het is een lekker nummer, maar je moet het ook hè met René. Hé, hey, uh, laat vooral even weten wat je aan het doen bent. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Dus we hebben daarvoor een, een heel handig apparaat. Namelijk pak je mobiel. Druk in. 023. 573-03-93. Dat is 023 573 0393. Als je het heel vaak zegt, begin je er zelf aan te twijfelen. Hey, en, uh, en laat even weten wat je aan het doen bent. Stuur even een appje. Of uh, je kan natuurlijk ook altijd bellen naar de show. Dat kan ook. Dan, uh, dan praten we even gezellig hoe jij uh, deze dagen beleeft. En uh, nou, ik ben nog even aan het uitzoeken hoe het er allemaal voor staat. Gisteren hebben we al een rondje gebeld langs uh, de supermarkt. Die hadden het inderdaad extra druk. En uh, met, met al het winterse weer... Er werd gehamsterd. Het was niet zoals in, uh, in maart vorig jaar dat uh, de wc-rollen op waren in de winkels. Maar het uh, nou ja, er er was wel extra druk. En uh, mensen blijven toch een beetje binnen en thuis op dit moment. Wat uh, niet onverstandig is volgens mij. Hey, en uh, wil je nou even kijken? Nee, nou, ik kan me niet voorstellen. Maar uh, je kunt natuurlijk uh, ook altijd dit programma volgen via de webcam. We hebben een uh, webcam in de studio hangen. Ga even naar zfm-live.nl. zfm-live.nl en uh, nou, dan kun je meekijken in de, in de studio. Dan kun je kijken hoe radio gemaakt wordt. Eh? ik zou gewoon lekker naar buiten gaan. En daar met je oortjes naar ZFM luisteren. Maar mocht je het leuk vinden, dan kan dat. En uh, je kan dus op alle manieren uh, contact met ons opnemen. Dus laat even weten wat je in het doen bent. En dit is Snow Patrol. Jason Karp. Alle, in alle hoeken en gaten van de studio vinden we toepasselijke muziek. Zoals deze heerlijke achtergrondmuziek. Want dat is de, het is toch gewoon slee weer. Ik zie nu ook weer een prachtig sneeuwballengevecht hier uh, buiten de studio. Hij verschanst zich achter de papierbak. Maar wordt toch getroffen door een hele grote, mooie witte sneeuwbal. Hé, hey, um, we zijn er straks nog een heel uur. En uh, ik probeer nu eventjes professioneel de tijd vol te praten. Totdat ik de laatste plaat kan doen voor het nieuws van uh, twee uur. Nieuws, weer en verkeer natuurlijk. Want er is natuurlijk nog wat om even. Hey, en uh, ja, wat ik al hoopte, hè, het, uh, misschien word je er gek van, maar ik blijf het even herhalen. Want ik ben dus heel benieuwd hoe het jou vergaat en wat je aan het doen bent. Dus stuur even een berichtje. Je kunt ook mailen naar redactie@zfmzandvoort.nl redactie.zfmzantwoord.nl maar uh, ja, app is waarschijnlijk makkelijker. Want die telefoon heb je waarschijnlijk toch al de hele tijd wel bij de hand. Dus uh, en ons nummer is 023 573 0393. En dan kun je alles laten weten. hè? Wat heb je bijvoorbeeld net geluncht? Wat ga je vanavond eten? Hmm. Hoe groot is de sneeuwpop bij jou in je tuin? Of uh, ben je juist al de hele dag bezig om de galerij schoon te krijgen... zodat uh, ook je andere buren niet uh, daar een beetje glibberend en glijrend voorbij moeten komen... maar dat ze gewoon veilig vannen naar huis kunnen gaan. Nou ja, allemaal dat soort dingen. Ik uh, ben heel benieuwd. Ik ben ook wel benieuwd wat ze straks in het nieuws te vertellen hebben over het treinverkeer. Want uh, ik weet niet hoe het bij jou was, maar uh, wij, hebben, wij zaten vanochtend nog in, in, in spanning thuis of, uh, of onze dochter wel naar school zou kunnen gaan. Want uh, alle docenten, die komen niet allemaal uit Zandvoort. Dus die moesten ook wel deels uh, met, uh, met de trein komen. Ja, dus uh, dat is natuurlijk altijd wel even spannend, hè. Hoe dat, uh, hoe dat gaat. Uh, maar het ging gelukkig allemaal goed. Dus uh, dat is lekker. Hey, en ik heb het gehaald. 4 minuten 17. Tot weer bekeer. En alles wat ermee te maken heeft. Reclame natuurlijk, de ster. Maar tot die tijd uh, kunnen we even heerlijk genieten van de dijk. En blijf vooral luisteren naar ZFM. We vinden het leuk om van je te horen. En we draaien deze muziek allemaal speciaal voor jou om je lekker door je middag heen te brengen. Laat weten wat je doet. En dit is zoals gezegd, de dijk mag het licht uit. Te veel woorden, te veel zinnen Te veel woorden, draaien in mijn kop Te veel woorden, te veel muren Te veel uren, tikken langzaam op Te veel mensen, te veel draaien